De Noorse supermarktketen Koop staakt vanaf maandag de verkoop van gewelddadige computerspellen. De directie heeft het besluit genomen vanwege de aanslagen van ruim een week geleden, waarbij 77 doden vielen. De supermarkt haalt niet alleen schietspellen zoals World of Warcraft uit de verkoop, maar ook speelgoedwapens. Dat gebeurt uit respect voor de nabestaanden, heeft een woordvoerder in de Noorse media gezegd. Hij heeft de concurrentie opgeroepen om hetzelfde te doen. In Rotterdam is een uur geleden het tropisch zomercarnaval begonnen met de straatparade. De optocht is 2,5 kilometer lang en gaat dwars door de binnenstad. De organisatie houdt rekening met zeker 900.000 toeschouwers. Hetzelfde aantal als vorig jaar. Straks wordt geprobeerd om het wereldrecord salsa dansen te verbeteren met 500 dansparen.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 Het weer. Af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt. Vanaf maandag weer zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. Er zijn snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Knap het Watergavesmeer en Muiden. En de A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Don't you worry about a Ken je hem nog, uh, dit plaatje, Albert-Jan? Tuurlijk. Het is al heel lang geleden, hè, dat dit een uh, hit was. Maar was, ik ken hem in een andere uitvoering. Echt waar? Ja. Weet je ja jaren 60 of zo? Weet je ja, chance? waarschijnlijk wel, hè. In al was dat uh, in ieder geval op de Salvatse Radio met Don't you worry about a thing. CFM voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drie uur. Welkom bij uur twee met daarin het volgende. Uh, rond de klok van half vier uh, bent u van ons uh, gewend de evenementenagenda. En er staan weer genoeg evenementen op stapel. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Uh, wat gaan we nog meer doen dit uur? Ja, we gaan vooruit kijken naar Jazz Behind the Beach. En uh, die vrijdag daarvoor is er al Jazz Behind the Bar. Dat zijn twee losse, losse componenten, uh, allebei natuurlijk in het teken van de jazz. En volgend jaar wordt dat allemaal geïntegreerd, maar daarover straks meer. Maar liefst uh, tien cafés, hè? Tien uh, cafés. Dus. Ja, tien cafés. Jazz behind the bar, aanstaande vrijdag. Uh, we kijken even vooruit naar morgen, de dag van morgen, de kunst- en boekenmarkt die morgen om 11 uh, uur op het Raadhuisplein uh, van start gaat. Uh, verder hebben we nog, uh, hebt u van ons nog de goede uitslag van de kwalificatie van de Formule 1, in, en dat was in Hongarije, de Hungaro Ring. die is inmiddels afgelopen. Daar krijgt u straks de uitslag van. En we kijken nog vooruit naar de Masters of Formula 3. Van 12 tot en met 14 augustus. Dus uh, genoeg reden om te blijven luisteren. En natuurlijk veel muziek. Oké, okay. gaan we weer mee door met zijn muziek. Hier is Lip Sync en de Funky Town. www.zfmsandvoort.nl Six. Five. Dat was Spink en de Van House. Wat een, dat is allemaal een lekkere, lekkere stingende muziek Rob. Heerlijk toch? Ja. Uh, luisteraars, nou, zoals je al gehoord hebt van Lex van der Hoorn is het morgenochtend nog wat bewolkt. Maar morgenmiddag komt de zon door. Maar wellicht de goede reden om morgen vanaf 11 uur tot 5 uur van, is er van alles te zien en te koop op het Raadhuisplein. Want daar is namelijk voor de derde en de laatste keer deze zomer uh, de kunst- en boekenmarkt. Vele an antiquaren en komen naar Zandvoort om hun mooie boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Verder is er buiten de boekenmarkt nog veel meer te koop, zoals schilderijen, pentekeningen en sieraden. Ook textiele werkvorming en marmeren en bronzenbeelden zullen niet ontbreken op deze internationale kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam, zodat ze uw tekst en uitleg kunnen geven over hoe deze kunstwerken allemaal tot stand zijn gekomen. Dus morgen vanaf 11 uur kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein. En morgen is er weer voldoende te doen, is voor, dat hoor je ze dadelijk om half vier. Hè? Daar hebben we de evenementen evenementenagenda. Dan komen we alle evenementen die er gaan komen weer langs bij Zo'n op Zaterdag. Eerst een gevoelig moment, zo op de zaterdagmiddag. Hier is Laura Pausini. Marco marchado para no de solo un con alma de metal. Niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia enorme puede dividir, los corazones y un solo latir, quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si hubieres de. Vietas fuerte contra ti la almohada te cesa yo Baku otras tonterijen. te hace vado lejos sin contar contigo te ha dicho un dialogo comprender Hij hoor je, die mooi achter elkaar kunnen zopen zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Lara Passini en La Soledad. Ook wel uh, in de uitvoering uh, bekend van Paul de Leu, trouwens. Ik wil niet dat je, dat je liegt of zo. Ik wil niet dat je me bedriegt. Maar deze originele vind ik toch stuk ja, mooier. Ja, die is stukken mooier. Er uit 1983 alweer. Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Stops. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ja, we gaan weer snel over naar het Oh nee. <laughs> <laughs> Daar zit geen Willem van deze en er zit geen Jaap Koper. Dus we blijven gewoon in de studio. Mommetje. Ja. En uh, ik uh, had u al gezegd, uh, gemeld dat de Kwalificatie van de Formule 1 in Hongarije op de Hungaro Ring uh, achter de rug is en ik kan u mededelen dat uh, de startopstelling als volgt is. Het zal u niet verbazen: Oppol, Vettel. ...gevolgd door Hamilton... ...en uh, op de derde plaats Button... Uh, ...en daarachter de twee Ferraris... ...maar allereerst Massa voor Alonso... ...dat is natuurlijk ook even verrassend... ...want die is meestal uh, rijdt die ruim achter Alonso... ...maar uh, deze keer mag hij voor Alonso starten... ...en op de zesde plaats Webber... ...dus nog eenmaal volledig Vettel Hamilton... ...Button Massa Alonso Webber... ...morgen vanaf twee uur is de race... ...de uitzending begint al om kwart over één... ...en uh, de race begint om twee uur live... ...te volgen via RTL 7... ...en uh, vers van de pers even een bericht over... Uh, de Formule of Master 3. Want voormalige Formule 1 coureur Jos Verstappen zal zondag 14 augustus tijdens de RTL GP Masters of Formula 3 op circuitpark Zandvoort een spectaculaire Formule 1-demonstratie verzorgen. De Limburger gaat dat doen met de Tyrrell dus 26 uit 1998. Het optreden van Verstappen is mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Red Bull, die met het oog op de toekomst ook nadrukkelijk de racecarrière van Max Verstappen, het zoontje van een Jos, dat momenteel furore maakt in de kartwereld in de gaten houdt. Behalve Verstappen komen dan ook. Overigens ook Daniel Ricciardo tijdens de Masters van een demo verzorgen. De Australier debuteert dit seizoen bij het Formule 1-team van HRT. Hij kruipt op, die, op Zandvoort voor één keer achter het stuur van een Nescar. Dus hopen dat uh, meneer uh, Verstappen deze keer wel komt. Hè? Dat wou ik zeggen, ja. <laughs> maar in ieder geval geweldig nieuws. De Masters met Jos Verstappen.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 Zandvoort. Zandvoort. You keep me rocking all of the time Red, red why you make me feel so grand I feel a million dollar when you're just in my hand Red, red why you make me feel so sad Anytime I see you go, it make me feel bad Red, red why you make me feel so fine Monkey packing music find the sweet headlight Red, red wine, you give me what a wally pazing Oliver Zing, let do my own thing. Red, red wine, you really know out oh, for love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start, right from the start, with all of my art. Red, red wine in a EAT style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Laat So fine Monkey packing Roof upon the, the sweet devil The lion broke, The monkey get choked Bun, bat, gun, the And you break on the Red, red wine You give me nothing for love You're kind of loving Like a blessing from above Red, red wine I love you right from the stars, Right from the start Without a heart, Red, red wine You give me woolly cuisine wel leuk om deze versie weer eens terug te horen op de radio. de UB40 en de Red Red Wine. Voor Zandvoort en de regio. Het is even uh, een half vier. Dat is betekent tijd voor de evenementagenda. Albert jan Ja, luisteraars. En uh, nou ja, zoals u wellicht heeft gemerkt, is er een kermis uh, op het Badhuisplein en uh, de Boulevard. En die is uh, tot en met morgen. Dus morgen kunt u ook nog uh, genieten van de kermis. En ik hoop dat vanavond vuurwerk wel doorgaat. Want vorige week, ja, toen is het in de regen gevallen. Het blijft, het blijft dus. droog, dus. Het blijft droog, dus wellicht vanavond een, een spectaculair afsluitende. Vuurwerk en morgen kunt u ook nog naar de kermis. En morgen in het muziekpaviljoen Jazzup. Het is een vijfmanse jump jazz gezelschap. Van 1 tot 4 uur in het muziekpaviljoen. En morgen begint natuurlijk ook de Recreade. Ja, en uh, van 31 juli tot en met 12 augustus worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten georganiseerd door de Recreade Zandvoort. De inmiddels vertrouwde locaties zijn in het centrum het jeugdhuis achter de protestantse kerk aan het kerkplein. In Zandvoort Noord in het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Recreade zijn 50 cent. ...per dagdeel... ...en 1 euro, 1 euro voor het 4-uursprogramma. Het volledige programma kunt u nalezen op www.recreare-zandvoort.nl Wat een samenwerking, hè? Goed, hè? Soepeltjes, hoor. En uh, natuurlijk uh, dan volgende week uh, op uh, 6 augustus Jazz Behind the Beach... ...kom ik straks nog even uitvoeriger op terug. Gratis jazzfestival met vijf buitenpodia... ...in het centrum van 6 tot 1 uur s'avonds. En op de zevende hebt u Jazz at the Beach. Jazzoptredens bij diverse strandpaviljoens. En volgende week zondag is er natuurlijk de zomermarkt, de zomereditie van de jaarmarkt... ...door het hele centrum heen. Genoeg activiteiten... Uh, om aan deel te nemen, zeker een uh, blik te werpen. Uh, dus u bent van harte welkom bij deze evenementen. We hebben Sirius Sanford met al deze evenementen.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 Wees jou gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment naar de radio luisteren. En volgens mij zijn dat er heel wat muziek uit de jaren 80. Door de Lina Looijers en Klaar en uh, Ja, Albert-Jan, als het aan mij ligt zou ik gewoon een heel programma kunnen vullen met dit soort muziek. Ja, dat weet ik. Dat weet ja, ik. Ja, ja, ja. Dus hou me in, me in bedwang, hè? Hou me in bedwang. Ja, ik, hou, ik, hou je, ik hou je in bedwang. Oké. Okay. Goed, jazzvrienden onder, onder u. Volgende week is het dan zover. Op zaterdag 6 augustus zal, het centrum, zal in het centrum van Zandvoort een gratis jazzfestival van formaat weer oude tijden doen herleven. Van 6 uur tot 1 uur zullen 5 buiten podia gevuld zijn met maar liefst 15 uiteenlopende topformaties. Herinneringen aan jazzdiva's als Beryl Bryden en Millie Scott zullen hier en daar zeker weer boven komen drijven. Want it don't mean a thing if it ain't got that swing bij Jazz Behind the Beach 2011. De stichting ZEP verantwoordelijk voor de diverse muziekfestivals in onze woonplaats heeft Menno Veenendaal Expodia opdracht gegeven voor de programmering van het Jazz Festival Jazz Behind the Beach 2011 laat een gevarieerd programma zien met een mix van jazzstijlen van traditionele swing soul, blues, jazzrock, boogie woogie en Latin jazz tot funk jazz en grooves. Hierdoor wordt het festival voor velen aantrekkelijk naast de bekende bands als de Dutch Swing College, ja ja ze zijn er nog, de Dutch Swing College komen naar Zandvoort en het Deborah J. Car Quartet, is ook gekozen voor andere zwaargewichten waaronder nieuwkomers The Very Next met zanger Paul van Kessel souldiva Diva Shirma Roos en de absolute top van de Latin Jazz Cabo Cuba Jazz De nieuwe voorzitter van de organiserende stichting Ton Ariensen is een groot jazzliefhebber en initiator van de wedergeboorte van het oude jazzfestival zoals zand voor is dat van vroeger van de organisatie gewend was Naast dat hij zelf in zijn eigen café elke maand Jazz jazzcolivee laat optreden is Jazz Behind the Beach dit jaar een geweldig succes geworden. Zeker als je kijkt naar de opmaat van de deelnemende de, de bands. Wegens de jaarmarkt zal er deze keer nog geen gospeldienst zijn op zondag. Maar voor volgend jaar ligt dat wel in de lijn van de verwachting. Meer informatie en ik raad u deze website van harte aan. Meer informatie vindt u op www.jazzbehindthebeach.nl Beach.nl, De website voor alle informatie. Want uh, vrijdag hebben we Jess uh, at the bar, hè? Ja, daar kom ik straks nog even op terug. Oké, oké. Dat is aparte. Is Kantaluk draaien. We hebben iets speciaals hier in Birdland deze avond. Een recording voor Blue Note Records. of so the But unless you got to get down Fantasy freak through the beach, So you need to you move your feet And sweat from the heat Back to the fact I'm the Mac And I know that The way I keep the rhyme Some before fall me on board Falling steady flowing Growing, showing sights and sound Caught in the groove In I'm found Many trip to tour Upon the rhymes they soared To an infinite height To the rhyme of the hardcore Here we go Off I take ya Dip trip The Fantasia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 Yeah, horn. And I will. wij hebben een geweldige collega die zegt ook altijd van, is er ook een Nederlandse versie van? Dat weet je wel. Of er is ook een Nederlandse versie van. Nou inderdaad, in dit geval ook van Dick heeft er een Nederlandse versie opgemaakt. Je hoorde de single van Crystal Fighters en La Plage. Ja, en ik gaf het al even aan tijdens de kort tijdens de evenementenagenda uh, om half 4. Uh, Op 7 augustus is de zomermarkt in het centrum van Zandvoort is weer terug. Uh, dan, dus 7 augustus is het weer zover, want dan is de traditionele zomermarkt weer in Zandvoort. Dit betekent dat het gehele centrum vol komt te staan met allerlei leuke kraampjes, diverse attracties, gezellige terrassen en spectaculair straatentertainment. Op deze markt is wederom het showpodium met optredens van diverse artiesten en daarnaast zijn er leuke spelletjes waarbij leuke prijzen te zijn te winnen. Het podium Wordt verzorgd door On Air Events En wie zit daar dan achter? Die presentatie zal natuurlijk in handen liggen Van onze alle bekende Roy van Buringen En bezoek tijdens deze zomermarkt Het Zandvoortsmuseum Museum En maak gebruik van de actie Kom met twee en betaal voor één De zomermarkt wordt gehouden van tien tot zes uur En vindt plaats in het gehele centrum van Zandvoort Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl En tot zover alweer Dit uur van zover op zaterdag Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang Graag tot na 4 uur.